oude stralen achter de horizon. We varen door en mijn gedachten dwalen naar het mooie Lissabon. Want als we daar vanavond komen en we leggen eraan, zal het meisje van mijn dromen op de kaart staan, op de kaart staan. Ik heb al zo lang uitgekeken naar het visie met haar. Want het afscheid lang geleden scheiden ons van elkaar. Maar straks dan zal ze in de haven eindelijk bij me zijn. En dan zullen wij voor altijd weer gelukkig zijn, gelukkig zijn. Hey, mi amore, kind van zon en zee. Jij gaat in mijn gedachten mee. dan al komen zou. De warme dag loopt nu ten einde, het land komt in zicht. De zee die steeds zo rustig einde, spiegelt in het licht. En nu de haven dichterbij komt, denk eens even aan haar. Het is nog maar een tijdje varen en dan ben ik daar zo. and see. dat die mijn gedachten neer